And what it is? Nix is fighting for their like this dress. My body like Mr. White. Yes, you gon' finish dear and your body so superb. So you're the best in her. but your girl makes it here. Nederlanders te pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten. Al oh. 20 jaar. Dit life. Life. Life. is 20 jaar, ZFM.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 A place for me. Yeah, won't you hold on?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 Vandaag gaat voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag het proces tegen Radovan Karadzic verder. Vanmiddag vanaf 1 uur worden de eerste getuigen gehoord, die zijn opgeroepen door de openbaar aanklager. Die zal ze eerst ondervragen, daarna krijgt Karadzic de gelegenheid om de getuigenissen eventueel te weerleggen. De voormalige Bosnische servische leider staat terecht voor genocide en oorlogsmisdaden. In de Brusselse gemeente Sint-Gilles hebben jongeren gisteravond de confrontatie met de politie gezocht. Ze gooiden met stenen, duwden auto's omver en staken die in brand. De politie was massaal ter plaatse om de situatie te sussen. Of er gewonden zijn gevallen of arrestaties zijn verricht is niet bekend. Drie Mexicaanse drugskartels hebben de handen ineengeslagen in de strijd tegen een bende huurmoordenaars. Die bende zou te machtig zijn geworden. De strijd gaat vooral om de controle op de drugsmokkel naar de Verenigde Staten. De Mexicaanse autoriteiten zijn bang voor een geweldsexplosie. Het weer, geregeld zon, hoewel het vooral in het Zuidoosten ook bewolkt kan zijn, het wordt 10 tot 14 graden. Dit was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 He traded the world for the good things found. If she's